John van Kamp met het nos -journaal. Op de luchthaven van Kabul is de laatste fase van het vertrek van Amerikaanse troepen ingegaan... zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Er zijn nu nog minder dan 4000 Amerikaanse militairen op het vliegveld. Eerder deze week waren dat er nog 5800. De Amerikanen zeggen dat ze sinds de val van Kabul op 15 augustus... meer dan 100.000 mensen uit de stad hebben weggehaald. Demissionair minister Kaag reist komende week naar de regio waar Afghanistan ligt. Naar welk land ze reist wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen. Ook wat haar missie precies inhoudt is onduidelijk. Rutte zegt op Twitter dat het kabinet zich maximaal wil inzetten om evacuaties uit Kabul weer mogelijk te maken. Hij heeft vandaag contact gehad met de Duitse bondskanselier Merkel. Samen met onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wil hij weer een presentie hebben in Kabul. Zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Op de stranden van Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland... zijn vandaag meerdere bruinvissen aangespoeld. Om hoeveel dieren het precies gaat is niet bekend... maar op het strand van Terschelling liggen er in ieder geval zes... schrijft op Friesland. Het lijkt erop dat de dieren al eerder zijn doodgegaan... en door de harde wind zijn aangespoeld op het strand... zegt een Terschellingse strandjutter tegen de omroep. Universiteit Utrecht gaat de kadavers onderzoeken. In REEK in Brabant zijn donderdag twee mannen van 18 en een van 19 aangehouden... nadat ze een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats mishandelden... De politie zegt dat de mannen nog steeds vastzitten en dat vandaag ook een vierde verdachte van 19 is opgepakt. Afgelopen maanden waren er al zo'n tien meldingen binnengekomen bij de politie van anti-homo-geweld bij de ontmoetingsplaats. Daarom hield de agent in Burger de toezicht. Na melding van een nieuwe mishandeling konden de vier verdachten snel worden aangehouden. Het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg en is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht neemt de bewolking toe en valt in de oostelijke helft van het land wat regen. Ook morgenochtend valt er af en toe een bui, maar in de middag is het vaker droog en schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen Bad Oeverdorp en Knoop het de, Plein. de vertraging is 10 minuten.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 Zaterdagavond, tijd voor een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Iedere zaterdagavond, van 9 tot middernacht zijn we bij je. Met het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. laatste show nieuws, de update. Nou ja, hè, party update. dat uh, zit er voorlopig wederom niet in hè. Natuurlijk straks in het tweede uurtje, die zit er wel in. DJ Mauso met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van uh, de clubs in Italië met DJ K. En nog een week verwijderd van uh, 70.000 man per dag hè, in Zandvoort. Dan hebben we natuurlijk eindelijk naar, naar eeuwenlang weer de Grand Prix terwijl de Formule 1. Dus we zijn benieuwd of we ook verstappen. Laat zien dat hij uh, in eigen land wederom nummer 1 kan worden. Maar ja, we gaan het allemaal meemaken. Zien we hem zo het als opening. 84 bit met In My Arms. Onderweg zo meteen Vincent Kaira. Maar eerst hier Dazilak en Alex Ink met Let's Dance. Een hele goede avond. I'm right here just waiting for you.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 anders geschreven. B, B, A, Y en dan uh, B, -double E. En daarvoor horen we Vincent Cahira uh, met Dr. Soul de Lee Wilson Extended Vocal Remix. En als de demissionaire ministers Hugo de Jong en uh, Krappenhaus en demissionaire minister uh, president Mark Rutte niet reageren op een open brief van Unmute As, uh, dan dreigt het collectief uit de entertainmentindustrie met grote acties. Ja, vorige week hadden we natuurlijk, vorige week zaterdag, in de alle hoofdsteden, hadden we een demonstratie hè, over het uh, evenementen gebeuren. Ja, in Zandvoort mag dan uh, 70.000 man per dag op een circuit. Ja, laten we heel eerlijk zijn, het circuit is groot, hè, maar ik weet niet of je wel eens op uh, Zwarte Cross bent geweest, Lolens, Pinkpop. Nou, daar valt de uh, circuitpark Zandvoort echt in het niet, want daar zijn ze echt te klein voor. Kan ik je vertellen. Ook al zeggen ze van niet, maar, daar nou kan het circuit natuurlijk niks aan doen en wij zijn blij dat we dat doen hier in Zandvoort weer de Formule 1 hebben, maar de evenementjes die gaan nog steeds niet door. Hè? Volgens organisaties liepen er in heel Nederland 70.000 mannen mee met de protestmarsen met het doel om, meer, om weer grote evenementen per 1 september te kunnen laten organiseren. En uh, We zijn niet de straat op gegaan om medelijden te wekken, maar we stonden er even min om een feestje te vieren of om met de vingers te wijzen naar andere organisaties zoals de Formule 1, wat ik dan doe, of de KNVB, want voetbalstadio's mogen ook volgepropt worden. Niet helemaal, maar uh, ik ik weet niet of je uh, wel eens naar een stadion gaat. Nou, uh, voor, nou laten we het zo zeggen. Aanstaande zondag, weer een wedstrijd van Ajax. En de vorige wedstrijd, die zat ook echt... Dan denk je van, nou, het stadion was niet vol. Nou, als je daar had gestaan in de gangetjes... dan stond je hutje-mutje met elkaar. Dus, uh, hè. Maar het is ons voornamelijk vanzelfsprekend... dat sportwedstrijden weer gehouden kunnen worden... Nu de bezetting van de IC bij de laag blijft en er nu nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal extra besmettingen naderhand verwaarloosbaar is. Zo schrijft de Unmute als in de open brief die afgelopen dinsdag werd gepubliceerd. En ja, we houden allemaal ons hart vast, want de vakanties zijn voorbij. Niet overal in Nederland. Ik geloof deze aanzien de maandag de laatste vakanties die dan beëindigd zijn. Maar ja, al die. Al die andere landen, misschien nemen we het weer mee. Ik ben er bijna zeker van. Maar uh, ja, het duurt allemaal een beetje lang met die regeringen. Daarom zijn ze ook uh, demissionair. En wanneer ze überhaupt weer uh, een kabinet vormen, ik ben benieuwd. TVM's antwoord genoeg gelul. Muziek, want muziek is het leven. Angelo Ferreri, James Durand. Den Mike's met House Feeling Item. Can you feel it? Your hookup to the hottest party vibes across the Netherlands and Go around the world. Ooh! This is the Nightwalk Mainstage. Only on CFM. Hey, baby. I'm the kind of man who just won't wait. Now I need something that's the real deal. And if you. Tomorrow voor de muziek van Martin. IKU Sing Haley May met How I Feel. En dan horen Brothers in Art met Long Story Short. Ook een oude plaat in een nieuw jasje. En een beetje de tekst aangepast. Hè? Zie je, we hebben ze antwoord. De feestfabriek. Alles komt goed bij V. Onder andere verantwoordelijk voor zwarte cross. Ziet je ziet je genoodzaakt om de mega party te verplaatsen... naar het weekend van 1 tot 3 april volgend jaar, 2022. De besluit is genomen naar aanleiding van de persconferentie natuurlijk. Van de, ja, 13 augustus dan, dat is alweer hè, bijna een maand geleden. Nou ja, we moeten niet overdrijven. Maar uh, ja, het is drama. We dachten nog van geen Zwarte Cross, dan doen we in ieder geval een andere party die een beetje het idee schept... maar ook dat is niet gelukt. Dus uh, ja, voorlopig moeten we nog wachten op de regering... wanneer we weer uh, een evenementje gaan krijgen. En uh, op zaterdag 16 oktober is nog een beetje ver weg... maar dan komt de Berlijnse DJ en producer Paul Kalk Brenner... met zijn episode 1 concertreeks naar het Avans Live... tijdens het Amsterdam Dance Event. Dus uh, dat is dan, dan wel weer positief. Maar ja, uh, we mogen er vanuit gaan dat oktober dat we weer vrij zijn... van uh, het corona -geneuzel. Ja, zo noem ik het dan maar... Want ja, we zijn er allemaal een beetje klaar mee. En, uh, ja, het, het, het duurt allemaal toch wel een beetje te lang. Hè? Alle evenementen in het buitenland die zijn alweer begonnen. Wij waren begonnen. En uh, ja, dat hebben uh Twee weken geduurd hè, nog niet eens geloof ik. Dus uh, we zijn benieuwd uh, wat het allemaal gaat brengen. CFM Zandvoort, zaterdagavond. Ja, het feestje is op de radio. CFM Zandvoort, iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Zijn we bij straks DJ Mauser met zijn Global House vibes. Een uur lang het beste van de ja, house club, uh, tech house in de mix met DJ al. En natuurlijk in het de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met DJ Cavaschelli. En voor nu nog even lekkere muziek. Want daar zie ik natuurlijk aan raarige geluid. Zo meteen is het tijd voor de Nightwalk 10... Welke platen zijn er erg populair op de festivals buiten Nederland en natuurlijk op de streams? Maar die is die muziek van Cassine? I'm Talking To You doen ze samen met Richard Farrell.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 met Sunlight, en daarvoor horen we En Mark Bladtschow met How Do I Let Go. Dat is uh, een unreleased uh, remix, uh, instrumentaal zo'n beetje. Zien we hem eens antwoord, zaterdagavond. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Armand van Helden met Freedom, You Bring Me... En op 9, Mark Rano met My Name, Using Lita Leopard. En op 8, Moreno Pazelato met We Got You. Op 7, Ellie Brown, met We Come Together. Op 6, Disclosure met In My Arms, hoor je als openingen, alleen dan een iets andere versie. Op 5, Iwan uh, McVicar met Tell Me Something Good. Nou ja, <laughs> is moeilijk zonder. Uh, Toestemming van de overheid. Op 3, Inner City. Idris Elba met No More Looking Back. Op 2. Haggle met uh, Morineta. Using uh, Gambia Afrika. Die heb je er dus straks. Uh, nee, dat was, die heb je niet gehoord. Die, die heb ik vorige week geloof ik gedraaid. Of twee weken geleden was het natuurlijk de nummer 1 in de Walk 10. En deze week uh, voor de tweede week hebben we Junior Jack in de remix van David Peng met Stupid Disco. In de David Peng Extended remix. Nummer 1 in de Walk 10. Nou die wordt helemaal grijs gedraaid. Stoopie Disco, kennen we allemaal. En als je wat ouder bent, ken je hem zeker. Want hij is al, uh, hij is al best wel oud, dat nummer. Maar uh, ik heb hem niet voor je meegenomen. Nou ja, ik heb hem wel, maar ik heb hem zo vaak gedraaid. Misschien straks bij DJ Mouse of anders straks bij uh, DJ Cavaskelly. Maar ik heb wel andere muziek. Wat dacht je, van James Silk met Needing You? Sinds met I Feel Like. Paul Johnson. Dus en daarvoor horen we een, een white labeltje van Last Night, A DJ. Save my life. En ook dat is een oud-nummer jaren 90. Erg populair nou volgens mij al voor de jaren 90. En daar hebben ze weer meerdere remixen van gemaakt. En nu zitten er ook meerdere remixen. Dus uh, dit was er één van. Zie je hem zand voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we terug met DJ Mouse op, met zijn Global House vibes een uur lang. Dezevige house en tech house en club in de mix op je radio. En straks in een derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavascelli. Oftewel uh, Cavaschelli DJ zoals ze je noemen in uh, Italië. Dus uh, hè, ik zou zeggen lekker blijven luisteren op je zaterdagavond. Ik heb nog even een paar stukjes muziek te gaan. Nou ja, misschien. True to life en Antonis. Maar eerst die DJ Mas met good life. Ik zeg, uh, nee good love moet ik zeggen. Ik zou zeggen tot zometeen na de break. Ga ik nog even een biertje pakken want ik krijg een beetje splaak black. Oh, let me make you